12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Naast de wedstrijden in het profvoetbal... gaan komend weekend ook alle duels in het amateurvoetbal... in de provincie Brabant niet door. De KNVB volgt daarmee het advies van sportkoepel NOC-NSF. Vanwege het coronavirus is het advies om alle sportevenementen... in Brabant niet door te laten gaan. En de Hockeybond heeft al eerder alles geannuleerd. Vliegmaatschappij KLM schrapt vanwege het coronavirus... alle vluchten naar Venetië, Milaan en Napels. De Italiaanse steden worden tot zeker 3 april gemeden. De Brabantse supermarkten die verkopen vanwege de onrust over het coronavirus... fors meer houdbare producten, zoals gedroogde bonen en rijst. Het is kerstdrukte in de lente, maar zeker geen hamsteren... zegt brancheorganisatie CBL. Minister Olongen komt waarschijnlijk deze maand weer aan het werk. Maar een precieze datum is er nog niet. De minister van Binnenlandse Zaken is vanwege ziekte al maanden uit de relatie. Ze werd vorig jaar geopereerd aan haar bijholtes. Maar daarna traden complicaties op. Een terugkeer werd al een paar keer uitgesteld. In Poolse supermarkten in Den Haag liggen steeds vaker illegale medicijnen in de schappen, zoals pijnstillers en antibiotica. Speciale teams van politie en douane nemen de illegale medicijnen in beslag en de winkelier krijgt een boete. En met de medicijnenhandel wordt volgens de politie inmiddels net zoveel verdiend als met de hennepteelt. PSV heeft de Duitser Roger Schmid aangesteld als trainer voor volgend seizoen. Hij tekent voor twee seizoenen in Eindhoven. De trainer van 52 werkte eerder voor Bayer Leverkusen en het Oostenrijkse RB Salzburg. Het weer nog bewolkt en vooral in het midden en het zuiden: periode met zon- of motregen. In het noorden droog, daar ook af en toe zon. Het waait vooral aan de kust stevig. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arno Broekhuis van de ANWB. Door een defecte bovenleiding rijden er vandaag tussen Haarlem en Leiden en tussen Hoofddorp en Leiden minder treinen. Er worden extra bussen ingezet. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Z -Z. ZFM. Goedemiddag allemaal, wat fijn dat jullie luisteren. Wat een enthousiasme vandaag, het... Dolly. Wat zeg je? Wat een enthousiasme vandaag. Lekker, hè? Ja, dat ja, is mooi. Hey, ligt, het, uh, ligt het aan mijn uh, aansluiting of hoor jij ook niet zo goed de muziek? Of hoor jij het goed? Ik hoor jou helemaal niet. Je moet even de, de microfoon een beetje bij je mond doen. Die zat Lucy in de toch? En die staat zat toch in staat de... de microfoon nog in de nachtstand? Ja, hij staat nog in de slaapstand. En, en, ik, en ik, ik, ik zie haar mond gaan, hè? En, en, maar ik ben zo slecht in lip-lezen, jongens. Ik denk, wat bedoelt ze nou? Oh, heerlijk. Hey, waar is Lucy. Nou, je hoort het al, hè? Daar is ze. Even in de microfoon praten. Ik ben helemaal verslagen door het zonnetje. Oh, door het zonnetje? Ja, ik druk het gewoon van. <laughs> Jij speelt helemaal wennen, hè? Ja, het is echt even anders weer. Ja, maar wel, ik vind het beter. wel lekker. Maar um, ik heb nu weer zoiets van: staat nou die kachel aan? Of moet ik de Luxaflex dicht doen? Ik heb geen idee. Maar het is warm hier? Ja, het de het aan. Nee, volgens mij staat hij aan. Oh. Ik, ga, ik loop straks even naar de keuken en dan gooi ik hem uit. Ja. Nou ja, in ieder geval, wat een ge begin weer. Wat een ge geluute. Ja. Uh, welkom, luisteraars. U luistert naar weer een uitzending van Zandvoort Luncht. Samen met Dolly en met mezelf, Lucie. Kijk, kijk eens aan. Hoe gezellig kan je het hebben, hè? Heel gezellig. Ja, zo is het toch? En we hebben een tas met muziek bij ons. En, en Lucy die kwam helemaal heigend naar boven, slepend... met allemaal informatie uit de regio. Ja. Dat arme mens. Ja. Koop toch eens een sticky dat je het daarop zet, joh. Al die boeken met, met informatie. Ja. Mijn god. Nou ja, goed. Um, Fijn dat jullie er zijn. We hebben uh, gewoon Lucy en ik met z'n tweeën bedacht... Hans is er niet. Weet je wat? We gaan gewoon gezellig uitzending maken. Ja. Want wat is er nou leuker dan met de radio bezig zijn? Wat ja. vind jij, Lucie? Je hebt ik het nou een het paar keer gedaan. Geweldig. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het helemaal leuk. Leuk, hè? Ja. Ik nou, zie je nou wel? Ik het veel eerder moeten gaan doen. Dat bedoel ik. Dat, be dat riep ik ook toen ik hier kwam, zeven jaar geleden. Echt, jongens, het is zo leuk... Mocht je tijd over hebben en een nieuwe hobby zoeken... van muziek houden en heel graag praten... en ook nog een beetje het lef hebben om voor de microfoon te praten... of ben je een beetje technisch ingesteld dat je aan zo'n mengpaneel wil staan... en een heel, een heel programma wil presenteren en in elkaar zetten qua muziek... kom erbij, Gezellig. meld je aan meld je aan en dat mag dan bij de programmaleiding... apenstaartje zfmzandvoort.nl je bent van harte welkom. En uh, je, wordt, je wordt er zo lekker licht van ook. En weet je wie er ook lekker licht van wordt? De Steve Miller Band. Wow. Ja, ja, zullen we daarna gaan luisteren, Lucy? Ja, lijkt me leuk. Oké, okay, ja, gaan we doen. Komen we zo bij je terug. Zo, Hier is de Steve Miller zo. Band met Fly Like an Eagle. Wow. See No shoes on their feet Lekker nummer, hè? Lekker nummer. Heerlijk. Was hij nog niet afgelopen? Oh, ik, ik doe hem al weg. Hij was nog helemaal niet afgelopen, Ach. geloof ik. Maar ik hoor niks meer. Nou, dan was ja. het een, een stukje niks. Hij was even in niemands land. Kan ook gebeuren, hè? Uh, je, je kan trouwens ook vandaag zomaar ook in, in niemands land terechtkomen, hè, Lucy? Echt waar? Ik, ja, toch? Ik, ik hoorde net zoiets uh, oh, bij, ja, het, uh, die, uh... Bij, bij het uh, nieuws. En zo. En... Toen dacht ik, ja, wat vertelt hij nou eigenlijk? Jij hebt het even opgezocht. Hè? Wat ja, is er nou aan de hand? Er is een uh, defecte bovenleiding. Ja. En zodoende is er een, uh, zijn er, rijden er minder intercity's tussen Leiden, Centraal en Den Haag. Okay. En blijkbaar heeft Haarlem Leiden ja. en Haarlem Centraal Den Haag... Ja, want, oh, want ja, dat, dat hoorde ik hem dus. Ik denk, wat krijgen we nou? Want doordat het bij Leiden allemaal fout loopt... Uh, gaat de hele regio een nee. beetje uh, mank. Ja. Dus mocht u naar Amsterdam of Den Haag willen reizen met de trein vandaag... dan Daar moet is... u wel degelijk rekening houden met vertragingen. Ja. En het, het kan nog wel even duren, geloof ik. Hè? Ja, het duurt tenminste tot uh, half vijf. Mijn god, dat is ja. gewoon de hele dag. Ja, dat ja. is niet fijn. Nou, ik zou zeggen ook mede uh, uh, in verband met de corona. Blijf gewoon lekker thuis. En uh, luister lekker naar onze radio ZFM. Hier in uh, uw eigenste Zandvoort. En we hebben weer een heerlijk nummer klaarstaan. Tenminste, ik zie iets het wapper. Ik doe het toch wel goed. Zal het wel goed gaan? Nou, in ieder geval, uh, we gaan uh, lekker luisteren naar het volgende nummer. Stevie Wonder. Superstition. Ben jij een beetje van de soul, Luus? Ja, ja, ja, zeker. Is. Heerlijk. Nou, kom op, Stevie! Lekker hoor, Stevie. Stevie Wonder met Superstition. Heerlijk swingen. Lekker in het zonnetje. En dan die heerlijke ZFM Radio erbij. Nou, wat wil je nog meer in je leven? Ik zou het niet meer weten. Ehm um ja weet je wat trouwens, je hoeft natuurlijk ook niet meer thuis te blijven. Hè? Je hebt tegenwoordig allemaal van die, uh, van die apparaatjes die je mee kan nemen. En als je daar de ZFM app op downloadt te koop via de App Store. Heeft Lucie me laatst geleerd. Uh, <laughs> dan uh, heb je natuurlijk altijd muziek bij je en het laatste nieuws. Hé hey, Lucie, weet jij nog, want uh, dat, dat, dat weet jij nog wel in die tijd dat dingetje opkwam. Ja, maar. Rubberenlaars, nog... rubbere, rubbere hè? Die bedoel ik, die <laughs> bedoel ik. Wat hilarisch was dat, ja. hè? En wat waren we trots dat dat een Zandvoorte was? Ja, was ja toch? geweldig. ik wist het eerst niet, later kwam ik daarachter. Ja, wel, eh. Uh, ja, het was wel een momentje om trots op te zijn. Een Zandvoorte die uh, daar uh, uh, zomaar in. En, en op de televisie, hij was gewoon bij top op, jongen. Ja, dat ja, was toch ja, niet ja, te ja, geloven? Ja. En nu zit hij vaak dinsdagochtend hier in de studio. hè? Doet hij gezellig oh. een programma samen met Ger Loogman. Hartstikke oh, wat leuk. leuk. Ja, heel gezellig. Want met z'n tweeën weten ze heel veel leuke dingen te vertellen... Ja. over Zandvoort en over vroeger. Dat is echt heel leuk. En, en Ger is altijd garant natuurlijk voor hele goede muziek. Dus... Uh... Is ja. een aanrader, tussen 8 en 10 op de dinsdag. Maar goed, uh, ik denk, weet je wat, ik, ik, ik ga het dingetje gewoon even, even draaien. Ja. Je had het over die kaplaarsen. Ja. Zullen we die eens opzetten? Ja, laten we die eens doen. Die is leuk. Gaan we doen. Ja, die is hartstikke leuk. komt die? Tenminste, ja. De rubbere laart. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het vissen was... door het Zandvoortse zeewater... dacht ik, ah, dat is ook niks, hè. vissen op je zondagse schoenen door het water heen waarden... Ik denk Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzen shop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat, Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen Rubberen laarzen Rubberen kaplaarzen Kaplaarzen Goedemiddag meneer Sprak de man mij vriendelijk toe Wat kan ik voor u doen? Ik zeg geef u mij een paar, een, een paar Lekkere fijne warme rubberen kaplaarzen. In een laar, me daar een fijne laarzen Ik was een blij een kind Kaplaarsen Kaplaarsen Rubberen laarsen. Van die braden Wel een beetje poekelen Kaplaarsen Als ze water waterdicht zijn Kaplaarsen Kap, kap, kaplaars. wel waterdicht, trouwens. 65 <lacht> gulden? Dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen! Je bent toch niet doof? maar Kees. Ik een paar rubberen kaplaarzen om genalen mee te vissen, ja. Stien, trek jij mijn laarzen even uit. Nee, je hoeft niet in de vette schat. Dit zijn rubberen lazen. nee zegt die man, ik verkoop alleen lazen. Mm -hmm. Ik begrijp er niks van, mm -hmm. maar ik zeg tegen hem: doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Mm -hmm. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarsen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaarsen. Onbetaalbaar, ja. onbetaalbaar. Frank Paardenkoper als dingetje. Ja, wat heeft die man ons allemaal een plezier uh, gebracht, hè? Ja. En nog toch? Want ja, uh, zeker, zeker, die... uh, zeker nog. Ja, absoluut. Ja, kan ik, uh, dat kan ik niet tegenspreken, ja. Want uh, hij is natuurlijk ook bij Radio 10 verbonden, hè? Ja. En het is ook natuurlijk lachen, gieren, brullen ja, ja, met hem... hoe die dat weer voorleest. Maar. Ja, straks gaat Lucy het uh, weer voor ons voorlezen. Maar ja, dat, dat doen we een stuk serieuzer dan, uh, dan dat dingetje doet, hè? Ja, ja echt waar. Ja, geweldig. Ja, zo goed kan ik het niet, hoor. Nee, ah, jij hebt weer andere kwaliteiten, Lucy. Ik hoop het. Hè? Ja, nou ja, zeker weten. <laughs> uh, zoals bijvoorbeeld, je hebt uh, iets nieuws ontdekt. Het, het, uh, het is nog wel een poosje weg, maar wel de moeite waard voor een heleboel mensen... misschien om even op de, in de agenda te zetten. Vertel ja, eens. Ja, er is, uh, er, uh, is een participatiemarkt. Uh, dat is uh, ontdek uw kansen. En uh, woont u in Zandvoort en wilt u weer aan de slag... kom dan op woensdag 8 april naar de participatiemarkt... in Haarlem-Schalkwijk. Uh, op die markt uh, laten meer dan 60 organisaties zien wat zij... Te bieden hebben. En denk dan aan activiteiten in de wijk, dagbesteding, werk, vrijwilligerswerk, opleidingen, cursussen en werkstages. De markt is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De markt is van 11 tot 3 uur in de bibliotheek Haarlem-Schalkwijk via Karlsenplein 2. Aanmelden hoeft niet en de toegang is gratis. Kijkt u voor meer informatie op www.participatiemarkthaarlem.nl. Goed, ben benieuwd waar het ja. is in Schalkwijk, het Karelseplein en dat weet ik ook niet eigenlijk. Geen idee. Maar ja, kun je even, even googelen? Ja, googelen? Kunnen we op, op uh, even Google, Google, Maps Google Maps vinden, vast. Ja, dus, dus ja. Uh, mocht u geïnteresseerd zijn... Uh, uh, zoek dan even op Google Maps... Uh, waar het v Karelseplein is. De bibliotheek in Harlem schalkwijk En uh, nou ja, kijk... Daar, daar, daar kan je van alles leren... en te weten komen... als je wil uh, omscholen, bijscholen... nascholen... <laughs> of gewoon opnieuw... Uh, naar nou, wie werk op zoek bent... Nou, vrijwilligerswerk hoeft niet. Daar hoef je niet langer naar te zoeken. Want je komt gewoon naar ZFM Zandvoort. Heel makkelijk. Precies. Ja, zo is dat. dat zo werkt uh, dat. Wij gaan lekker naar een heel oudje luisteren. Lucy. Ja, Kaplaarsen was natuurlijk ook oh. een heel oudje. Net alsof dat van gisteren was. Dat is ook niet ja. zo. Maar uh, weet jij nog Lobo? Ken je die nog? Zegt jou dat iets? Ja, ja, ja. Help is, help is. Me and you and a dog named Boo. Ja, komt die. komt ie. We'll be Op Hartje Winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt: Het weer volgens Rico. Schreuden. Schreuden. Schreuden. De, in de regio is, wordt het wisselvallig tot het weekend. De zon schijnt op deze woensdag geregeld. En in onze regio blijft het een groot deel van de dag droog. Eindelijk een beetje droog. In het zuiden is het echter bewolkt en regenachtig. En deze regen trekt later vandaag langzaam naar het noorden. Vanavond trekken ook enkele buien vanaf de Noordzee over het land. Het is vrij zacht met een middagtemperatuur van een graad of 13. De zuidwestenwind is matig en na zee vrij krachtig. Morgen en vrijdag schijnt geregeld de zon, maar op beide dagen komt het ook tot een enkele bui. De temperatuur is weer wat lager en stijgt naar 9 à 10 graden. De wind is vooral morgen duidelijk aanwezig. In het weekend nemen de neerslagkansen af en is het rustig weer. De zon schijnt geregeld en de temperatuur stijgt naar zaterdag naar 10, 11 graden. En zondag kan het gewoon weer 30 graden worden. 13, hoor. 13, 30. 30. Oh, ja. Je hebt er zin in, hè? Ja, ik, heel, ik wel. <lacht> en volgende week... Ja, volgende week gaan we profiteren van een hoge druk. Want dan schakelen we over op een droog en zonnig weertype... met temperaturen rond richting de 15 graden. Oh, mijn god. En ik heb zelfs de 20 graden gehoord echt Oh, dat wordt... Ja, dat zal wel weer dat in Limburg wordt, wezen. Ja, ja, ja. Goed. maar goed. We zijn al blij met 15, toch? Al die slagroom op die vlaaien, dat uh, bederf weer. Ja, nee... <lacht> uh, <lacht> Ik, ik ben super blij met uh, 15 graden, joh. Ja. Maar uh, nou, mooie, mooie, mooie berichten, ja. uh, Lucie. Hartstikke blij we mee. En uh, we gaan ermee door, zo denk ik, hoop ik. Uh, laten we het proberen vast te houden. Ja, nou, die. Goed, we zijn blij met Rico Schreuder dat hij dit nieuws een keer brengt. Ja. Helemaal goed. Had jij liggen. En dan nu uh, iets heel anders. Even het stof uit de oren, mensen. Moorpark met On My Way. Een hele mooie band uit Schakel. We can make it somehow. Ja, je hoorde het al. Michael Jackson met Beard It. En die volgde op On My Way van Moorpark. En ik kijk nu naar Lucy. En dan... Een uh... puntje. Eén momentje hoor. Je was er nog niet in. Sorry. Oh. <laughs> ik moest je nog even aanzetten. <laughs> Nee, maar Lucy, Lucy heeft leuk nieuws. Want uh, als je zondag uh, een eindje gaat wandelen... of uh, weet ik veel, of je weet helemaal niet wat je wil doen... en je houdt van klassieke muziek... nou luister dan naar de tip van Lucy. Ja, zondag 15 maart is er een uh, kerkpleinconcert. En de, daar zijn de strijkers... Trio Alta Gorda, Elisabeth Runch, altviool. Momo, Noguchi, Vio, ja, ja, daar, daar ja, komen ze. Oh, ja, daar. Je, je buitenlandse talen, ja, jij ja. het ja, ja. ja, speelt, Momoko. Chino, op de in de protestantse kerk, Kerkplein 1. Maar, maar, maar, het zijn allemaal leden van het residentieorkest, hè? Ja, ja, ja, klopt. Ja, ja klopt. het zijn niet de eerste, de beste ik die die zondag even overheen, komen. Heen, ja, ja. Oké, een okay, uh, classic concert. Concert uh, waar? waar? waar? Uh, locatie: protestantse kerk, Kerkplein 1. Ja. Aanvang: 3 uur s middags. De kerk is open vanaf half drie. De toegang is vijf uh, euro. Ja. En uh, heeft u een Zandvoortpas? Ja. Dan is het gratis. Kijk eens aan. Nou, waar maak je dat nog mee? Dat je een klassiek concert kunt, kunt zien en beluisteren voor vijf eurootjes. En dan ook nog gratis aangeboden voor de mensen die een Zandvoortpas hebben. Hartstikke mooi dat je die gelegenheid krijgt. Wij gaan uh, weer verder met een muziekje. En uh, laten we weer eens naar een oudje gaat gaan. You're so fame. Carly Simon Charlie Simon met so Sylvain. En we gaan uh, weer door met een zandvoorter. Ik hou zo van die getalenteerde zandvoorters. Ik heb daar zo'n ongelofelijke zin in. En Yves Berends ook. Zin in jou. Ik zag je staan. Je keek me lachend aan. Deze avond zou wel eens I'm uh.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 Onze Zandvoortse zanger die het heel ver heeft geschopt. en misschien nog wel veel verder gaat schoppen. Ook op die man zijn we zo verschrikkelijk trots. Ik ben zo vreselijk trots op jou. Ja, ik, ik heb hem nog wel eens gezien als klein kind in, in de Haltestraat. Okay. Maar goed, uh, <laughs> ik hoop ook dat, dat er dit jaar weer zo'n avond komt. Ben jij er voor afgelopen jaar bij geweest? Ik ben bij die ook avond, bij avond bij met Yves Berendsen? Ja, ja dat heb ik vaak genoeg. Wat een avond was het, hè? Onbetaalbaar. Ja, maar hij gaat heel snel, hoor, nu. ja, hè? Hij gaat nu wel uh, stijgen. In, hij heeft een stijgende lijn. Want ik zie hem overal voorbij komen. Geweldig, geweldig. Nou, jij bent ook in stijgende lijn. Want je hebt weer uh, ik nieuws, heb hè? Iets leuks, ja. Ik heb iets leuks, denk ik. Oh, voor nou, de, vertel, vertel, voor vertel, de woensdagmiddag. Dat vindt plaats in het pluspunt in Zandvoort-Noord. Ja. Daar uh, kun je samen doen. En het is dan krijg je onder leiding van een bevlogen tekenaar, Cornelis van Meurs. Oh, die zie je veel daar op Facebook. U, daar leert u de beginselen ja. van tekenen. Oh, leuk. U zult al snel merken dat ook u kunt tekenen... en dat u met een groot trotsgevoel... uw tekeningen mee naar huis kunt nemen. Deze tekenlessen worden gegeven tijdens Samendoen... en zijn vooral heel gezellig. De lessen zijn op woensdag van half twee tot half vier om de week en in de evenweek... kun in de grote zaal van de blauwe tram. De kosten zijn 3,50, inclusief materiaal... Oh. en een kopje koffie of thee en wat lekkers. Vooraf aanmelden is niet nodig. Dat is toch geen geld. Nee, maar dat... Lucy, Lucy, het is straks om half twee. Ja. Um, sorry, uh, lieve luisteraars. Het programma duurt vandaag tot kwart over één... Want uh, Lucy en ik hebben... Ja, het... Oh nee, je hebt wat anders te doen vandaag. Hè? Ja, oh ja, ja. Oh, dat is dan weer jammer. Ja, ja. nee Ik weet nog wel, uh, vroeger toen ik heel klein was... toen uh, kwam er bij ons, we hadden een strandpaviljoen. En daar kwam ook een kunstenaar. En dat waren, die kwam daar met zijn vrouw en zijn gezin. En daar zat ik wel eens bij ze. En dat waren hele lieve mensen. En toen zei ik... Oh, ik zou ook best wel graag zo als u willen tekenen. En toen zei die dat kan iedereen. Toen zei ik, nee, daar moet je talent voor hebben. Ze zei hij, nee... Je moet kunnen kijken. Je moet de tijd nemen om te kijken. Wie kan kijken, die kan tekenen. En zo simpel is het. Goed blijven kijken en je hand laten volgen op het papier. En verdomd als het niet waar is. Ik, ik ben er toen voor gaan zitten... en ik kon ineens veel beter tekenen dan daarvoor. Dus, dus het zou ik, voor mij ook goed zijn, eigenlijk. Want ik ook... teken nog poppetjes met vorkjes. Met vorkjes zelf. Ja, nou, dan, heb jij, dan kun jij heel wat ja, stappen je... nemen, Lucie. Ja, ja. ja. Dus, dus we gaan gewoon een keer, als we niks te doen hebben... we gaan geen radio meer maken op de woensdag. Laten en we een Hans hand. over. En dan zorgen we dat we om half twee tot half vier... oh, dat wordt wel om de week in de evenweken... in de grote zaal van de blauwe tram. Ja. En, om, en hè, waar is het dan anders? Uh, bij het bij pluspunt. Oh, bij het pluspunt dus zelf. De ene, pluspunt. Week. Ah, de de ene week. week in Noord en de andere week de um, in, in de blauwe tram. Nou, weet je wat? Kijk eventjes bij het, het, het, het wijksteunpunt de blauwe tram op de website. Daar staat het allemaal onder het kopje samen doen... En uh, nou kom er ook bij. Dat is gezellig. Lucie en ik gaan binnenkort een keer meedoen. Misschien zien we jullie bij de tekenclub. Ja, Hartstikke leuk. leuk. Hartstikke leuk. Nou, ja. wij gaan weer verder met muziek. Ook leuk, want altijd gezwets in de ruimte. Lucie, laten we nou eens ophouden. Nee, uh, hey, uh, ja, het, het voelt zomers aan. Er staat een lekker windje. Ik heb een nummer meegenomen wat daar een beetje mee te maken heeft. Okay. Ja, Caught in the Act. Heb je er wel eens van gehoord? Ja, ik ook, maar ik, ik weet echt niet meer. Ik heb het op die lijst gezet, dus het zal wel een leuk nummer zijn. Ik weet niet meer hoe het klinkt. Nou, ja, we gaan het luisteren. Wordt een verrassing. Laat de dan wel horen. We de titel is leuk. Summerwind. Summerwind bedoel ik. Summerwind. I came below in it. Die is mooi, hè? Het klinkt, het klinkt prima. Heerlijk. Zullen we even dansen? Ja, ik ga niet. Zullen we even dansen? Ja, All summer long, we sang a song. Then we stole that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then, softer than a piperman man, one day it called back to you, and I lost you too. The summer wind, ah, the autumn wind, and the winter wind—they have come and gone. Oh, but still the days of those lonely they go on and on. And guess who sighs is the Lullaby through nights that never end, my pickle friend. Oh, that summer wind. Ja, ja, ik vond het best wel een leuk nummer. Vond jij het niet leuk? Kort in die act? Summer Wind? Ik vond het een heerlijk uh, nummer. Ik stond hier te zwingen. Lekker, hè? Ja. Lekker, joh. Ja, ja dat ja, ik letterlijk. dat gewoon in mijn lijst heb gezet, joh. Ik kan me niet voorstellen van mezelf. Nou, goed. Ik heb het gedaan. Ik ja. heb het gedaan. Um, we, we gaan even naar uh, uh, een ander nummer. Een beetje uh, eigen tijds, van, van de laatste tijd. Maar wel heel leuk. Uh, en dan denk ik dat het erop zit voor ons voor het eerste uur. Heb je het een beetje naar je zin gehad, Lucie? Ik heb het altijd naar mijn zin. Ja, hartstikke leuk, hartstikke yeah. leuk, hartstikke goed. Dat hoor ik graag. En uh, ja, we gaan, we gaan naar muziek luisteren. En dan komen we straks na het nieuws en de reclame weer bij u terug. En uh, ja, weet je, het gaat maar om één ding. En dat gaat deze dame zingen.